7 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag is betoogd tegen de Turkse inval in Afrin... in het noordwesten van Syrië. Volgens de organisatie waren er enkele duizenden mensen op de been. Volgens de politie duizend. De betoging verliep rustig. Eerder vandaag werd bekend dat Koerden in het strijdgebied bij Afrin... een Turkse helikopter uit de lucht hebben geschoten. En daar zouden twee doden bij gevallen zijn. President Erdogan zei tegen partijgenoten... dat de verantwoordelijken daarvoor een hoge prijs zullen betalen. Op het Indonesische eiland Java zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een busongeluk. Het lijkt erop dat de motor van het voertuig afsloeg, waarna de bus achterwaarts een heuvel afrolde. De remmen werkten niet, waarna de bus een motorrijder raakte en over de kop sloeg. In het voertuig zaten meer dan 40 binnenlandse toeristen. Volgens de politie zijn 16 passagiers gewond geraakt, van wie sommigen in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. De Noord-Ierse politicus Gary Adams van Sinn Féin heeft het partijleiderschap overgedragen aan Mary Lou MacDonald. Zij was sinds 2009 al lid van het partijbestuur. En voor ze in de partijleiding kwam zat ze voor Sinn Féin jarenlang in het Europees parlement. Adams speelde een belangrijke rol in het vredesoverleg in Noord-Ierland. Dat in 1998 leidde tot de Goede Vrijdagakkoorden. In de stad Macerata in midden-Italië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen racisme en vreemdelingenhaat. Vorig weekend schoot een rechtsextremist daar vanuit zijn auto op immigranten. Zes mensen raakten gewond. Het stadsbestuur van Macerata had onder meer het openbaar vervoer stilgelegd. Uit angst voor confrontaties tussen de antifascistische demonstranten en rechtsextremisten. Weer. In de loop van de avond regen en landinwaarts valt er vannacht ook natte sneeuw. Er komt veel wind, aan zee is die soms stormachtig. Morgen buien, ook met winterse neerslag. En dan wordt het 5 of 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu bij Tele 2. De Dit Wil Ik Weken. Een sim-only met 10 gig data en unlimited bellen... Voor de genadeloos lage prijs van 19 euro per maand. Check snel tele2.nl of ga naar de winkel voor alle absurde Dit-wil-ik-aanbiedingen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Ontdek de bedden van Viking. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Ervaar het comfort, de luxe, het vakmanschap. Kom echt tot rust op de unieke drukverlagende bokspring van Viking. Een Vikingbed? Kies je met je ogen dicht. Dit wil ik. Unlimited op de zaak voor een genadeloos lage prijs. Check tele2.nl slash zakelijk. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Bij Volkswagen houden we wel van een beetje sportiviteit. Daarom is er nu de sportieve Passat Business Air. Met onder andere navigatie, sportief lederen interieur... en 17 inch velgen om flink wat meters mee te maken. Je rijdt zo'n rijk uitgeruste Passat Business Air tijdelijk tegen topcondities... Namelijk al vanaf 298 euro netto bijtelling per maand. Zo sportief zijn we dan ook wel weer. Kijk snel op volkswagen.nl. Droomt u ook al van een Vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Ook sportief, nu gratis een snelle DSG-automaat op de Volkswagen Passaat Business Air. Dan dit. Alsof je de kijker in het gezicht slaat. Wat? Oeh, wat verwarrend voor je was dat. Oeh, snap je het nog wel of ben je verward? Oeh, oh, sorry, ben je verward? Oeh, oeh, het spijt me van de verwarring. Verwarrende televisie die soms hard aankomt. Morgenavond 5 voor 10, VPRO npo 3 Zondag met Lubach. Oeh, wat verwarrend voor je was dat. Oeh, oeh snap je het nog wel? <totstuken> Radio Nogmaals, goedenavond. We zijn al een half uurtje bezig, dus we weten al dat het bij Utrecht tegen Volle 2-0 staat. Of is het nog meer geworden, Andy? Nee, ze zijn bij Volle wel ietsje wakker geworden. We kregen een enorme kans voor de Ryan Thomas, maar hij ging alleen op het doel af. Schoot op naast. 2-0, nog altijd. En ook Iraklis en Willem II zijn al ruim een half uur bezig. Griesje van der Maden. 0-0, nog geen ploeg met echt een overwicht in deze wedstrijd. Herakles iets meer balbezit. Vier punten is het verschil in het voordeel van de Tukkers. Straks om kwart voor acht Sparta, PSV. En om kwart voor negen nog Heerenveen tegen Rode JC. En AZ tegen VVV. Met girl. Ik hoorde jou schreven, Richard. Waarom? ja, Ik denk, daar komt een goal aan. Dat komt toch ook bijna niet anders, zeg. Wat een fout achterin bij Heracles. Twee verdedigers lopen elkaar in de weg. Sol pikt hem op en legt de bal uitstekend breed op Ocbetje. En die kan de bal voor een leeg doel. Want Castro was uit positie. Gewoon binnenschuiven en dan faalt de Nigerian. Ongelooflijk, zeg. Raakt hem <laughs> helemaal verkeerd. Ja, dat uh, zie je toch zelden. Negen goals heeft hij dit seizoen gemaakt. En hij doet het uitstekend eigenlijk, hoor dit seizoen ook. Net als uh, zijn kompaan uh, voorin. Ook Batch, uh, Sol. Want die heeft er ook negen in liggen. Nu Willem II met Rienstra. Oud Herakliet. Mag verkomen. De aanvoerder van Willem II. Paast de bal dan naar de rechterkant. Naar uh, Kroeks. Daar komt uh, de voorzetbal. Wordt weggekopt door Wuitens. Opgevangen door Montero. 0-0 de tussenstand. Komt iets meer leven in de brouwerij. Vermeij kleunt er nu vol in. Bal gaat naar Sol. Maar die heeft geen controle. Herakles moet nu even terug. En Willem II heeft uh, de bal weer opgepikt. Via Haaien. Haaien. Misschien naar Simikas, Die komt uh, er overheen. Maar kies toch voor de weg terug. Herakles moet nu eventjes uh, verdedigen. De duels worden ook feller. Zojuist een onbezuiste actie. van uh, Baas was dat op uh, Kroeks. Die ging er veel en veel te hard in. Geel was uh, zijn straf van Van Boekel. Had misschien ook wel rood mogen zijn. Nu een vrije trap in de 38ste minuut van deze wedstrijd. Heb jij niet af en toe het idee Die, uh, langzaam... was, was ik maar scheidsrechter? Wat, wat zei je, Ronald? Heb jij niet af en toe het idee was ik maar scheidsrechter? Ja, lijkt me wel leuk om dat eens een keertje mee te maken. Ja. En om daar eens een keer flink bovenop te zitten. Ja, ja, ja, ja goed. Ik was liever voetballer geweest, Ronald. Hoor. Dat wel. Dat was altijd mijn grote droom. 38 e minuut. Daar komt de vrije trap van Willem II met Haaien. Goeie bal, maar er wordt gekopt van dichtbij. Dat is uitstekend gedaan door Niemeijer. Kan hij hem dan nog binnenhouden? Nee. Schiet de bal over de zijlijn. Of dat is toch niet gelukt. Kon hem dus niet binnenhouden en dat betekent een hoekschop voor Willem II. Haaien legt de bal klaar. Moet nog even wat rommel daar weghalen. We zitten in minuut 39. 0-0 de stand. En daar is de corner dan van Haaien. Bal wordt gekopt achterwaarts door ok Betje. Die krijgt ook een lichte duwbal. Gaat net naast de doel bij Castro. En zo gebeurt er nu gelukkig wel wat meer. En dat heeft vooral te maken met Willem II. Dat wat feller wordt ook in de duels. En dat nu iets meer afdwingt. Terwijl ik in herhaling nog eens een keer kijk naar die fout achterin. Het misverstand met Prupper en ook met Wuitens. En dan die ongelooflijk grote kans voor Okbetje. Ok van der Looij kan het ook niet geloven langs de kant kant Kuwas. Nu eventjes terug naar Van den Berg. De rechtsback dus. En dan de combinatie proberen op te zetten met Kuwas. Maar Willem II verdedigt nu fel en goed. En heeft in deze fase het betere van het spel. Vijf minuten voor het rustsignaal is het 0-0 in Almelo. En die houtkamp zag bij Utrecht Pek al twee doelpunten. Ja. En goede doelpunten van Kerk en van Labiat. Allebei van FC Utrecht. Maar jullie hebben het net over de scheidsrechter gehad. Uh, ik zou het ook willen zijn hoor. Want bij Zakaria Labiat. Onbegrijpelijk. Als zo'n jongen in de middencirkel zo bewust je tegenstander probeert uh, uh, te blesseren. Echt heel bewust. Hij kreeg daarvoor de gele kaart. Omdat het net niet zwaar genoeg was. Maar als je het zo bewust doet. Ja dan mag je voor mij uh, ook meteen een rode kaart krijgen. In de middencirkel. Bal was al weg. En dan iemand uh, die net terug is van een uh, zware blessure. Ryan Thomas. Eh, en dat weet Labiat. En dan probeert hij hem echt flink op zijn knie te raken. Zodat hij eh, geblesseerd raakt. Gelukkig is dat niet het geval. En gelukkig is de wedstrijd ook wat... Eh... ...evenwichtiger geworden. Peck zit in ieder geval in de wedstrijd. Heeft een grote kans gekregen met uh, Ryan Thomas. En uh, het is ook wat opener. Ze komen wat meer uit de schulp. En nu een overtreding, zo lijkt het mij toch, op uh, Mokhtar. En inderdaad, Wiedermeyer moest lang wachten. Kreeg waarschijnlijk een seintje van de zijkant dat het toch echt wel een uh, vrije trap was. De overtreding op Mokhtar en fluit wat laat, maar geeft de uh, vrije trap wel aan Peck We zitten in de slotfase van de eerste helft. 42 minuten gespeeld, 2-0. Kerk en Labiat, de doelpuntenmakers... En het het zou leuk zijn voor de wedstrijd als Pexwolle wat terug kan doen. Maar met name Sandler is heel erg traag in de opbouw. Speelt heel veel terug op zijn keeper. Die dan ook weer heel langzaam doet Diederik Boer voordat de bal naar voren gaat. Nu wel richting Marines. Die koopt de bal wel. Maar de bal komt niet bij Namli terecht aan de rechterkant. En dan gaat de bal naar Jensen. En zo zitten we 42,5 minuten gespeeld in de wedstrijd. Utrecht tegen Pexwolle. 2-0 voor Utrecht. Amerika is de houder van de Fed Cup bij de tennisvrouwen. En Nederland probeert er wat aan te doen. Maar, Meske, denk je dat dat kan lukken? Nou, het wordt wel heel erg zwaar, hoor. Want uh, ja, Nederland komt ook nog eens uit met Venus en Serena Williams. Dus ja, dat zijn natuurlijk niet uh, zomaar speelsters. Uh, Venus Williams die gaat uh, voor Amerika het spits afbijten tegen onze eigen Aranska Rus. Um, later uh, vandaag zal Richelle Hogenkamp uitkomen tegen Coco Vandaway. Serena Williams dus nog niet opgesteld uh, in het enkelspel. Uh, ze staat wel met zus Susfinus uh, morgen voor het dubbelspel geprogrammeerd. Of ze zal komen, dat moeten we nog zien. Ze zit lekker als supporter langs de kant. Haar dochtertje is erbij. Het is een uh, prachtig gezicht hier in Asheville, het uh, grote indoor centrum in uh, North Carolina. En ja, Amerika is dus uh, uh, titelverdediger. Ze wonnen vorig jaar de Fed Cup uh, voor de achttiende keer in de historie. We zijn daarmee het uh, best scorende land. En uh, ja, nu begint dus Venus Williams. Zij is uh, de drager van het Amerikaanse team. En uh, zij speelt uh, exact in haar duizendste tenniswedstrijd als professional. En ja, dan heet je Aranska Rus, dan ben je nummer 124 van de wereld... dan heb je in het verleden best wel goede prestaties gehad. Derde ronde Roland Garros, derde ronde Wimbledon, top 100 gestaan. Maar dat is alweer een aantal jaren geleden, hoor, 2012. En dan moet ze nu hier openen voor Nederland. Het is dus een hele, hele zware opgave. Vandaag twee singles, morgen twee singles en een dubbel. En het is dus uh, ja, een best-of-five wedstrijden. Venus Williams, dik favorieten tegen Arans Rus. Nou, ze zijn uh, zojuist begonnen. Eerste game van de wedstrijd. Uh, Williams Williams is begonnen met serveren. Zij leidt in de partij met 30-15. Utrecht leidt met 2-0 tegen Peksvolle. Uh, is er bijna rust, eh, Andy? Ja, half minuutje nog. Weinig blessures, gelukkig geweest. Ook niet bij die uh, belachelijke actie van Labiat op uh, Thomas. Thomas kon gelukkig uh, verder. Maar wel de 2-0 terecht hoor. Verdiend uh, voorsprong voor FSU. Dat overwinning is het uh, nog niet. Want ze moeten nog 45 minuten als de bal over de zijlijn is gegaan. En Mustafa Saimak wel heel hard doorloopt. En nu boos is dat de bal net nog op de lijn was. Maar nee hoor, de assistent scheidsrechter heeft gevlacht. We zitten in de laatste seconden voor rust. En dan gaat Wiedemeijer afsluiten, Want we krijgen er geen extra tijd. Bij. En dan uh, leidt Utrecht zeer royaal en comfortabel. Ondanks de kou met 2-0 tegen Pexwolle. Doelpuntenmakers Kerk en Labiat. En hoe lang is er in allemaal nog te spelen, Richard? Nog anderhalve minuut 0-0. En dat heeft te maken met dat er vlak voor de wedstrijd met zo'n kanon wat vuurwerk omhoog werd geschoten. De lucht werd geschoten. En daar kwamen allemaal zwart-witte linten uit. Die kwamen ook allemaal terecht op het kunstgras. Ook tussen de spelers toen die uit de kattekomben terecht kwamen. En dat werd natuurlijk, dat moest ook allemaal worden opgeruimd door allerlei vrijwilligers met bezems en met harken. En je ziet nog steeds die linten hier aan het dak uh, <laughs> ja, hangen. Ja, en dat ook op het veld een liggen effect, ze ja. overal. Ongelooflijke rotzooi. En dat duurde al. Het half 10 seconden, dus zoveel hebben ze er niet van kunnen genieten. Maar oké, okay, eh, daardoor... Nu nog iets meer speeltijd. We zitten in minuut 44. 0-0. Voorzet vanaf de rechterkant. Bal wordt weggehaald door Meisner. Die bevalt me wel. Gehuurd van Aarhu Den Haag. Centraal in de verdediging. Doet tot nu toe alles goed. En dan geeft Willem II de bal mee aan Heerkens op het middenveld. De rechtsback is de middenlijn overgestoken. Montero moet in de achtervolging. Nu een meter of twintig. Inmiddels op de helft van Herakles. Heerkens eventjes de bal terugleggen. Via Kroeks gaat het dan naar Chirivella. Chirivella met een voorzet richting Haaien. Die bal is net iets te scherp. En dan kan Castro hem oppikken. En direct weer meegeven aan Kuwas. Vaak aan de linkerkant te vinden in deze eerste helft. Nu weer op zijn vertrouwde positie aan de rechterkant. Ook hij is nu de middenlijn overgestoken. Maar dan helemaal aan de andere kant. Zitten we in minuut 45. En Herakles scoort. Jazeker. Daar is hij. Vincent Vermeij scoorde ook al tegen Nac Breda. Maakte toen de 2-1. Maar dit lijkt me een nog wat belangrijkere goal. Het is 1-0 op slag van rust. Goed werk van Kuwas. En in de loop meegegeven aan Vincent Vermeij. De centrale spits. En die maakte er woensdag dus alleen en nu opnieuw. En dat is zijn vijfde van dit seizoen. Het is een wat bonkige spits. Het is allemaal niet zo gepolijst. Maar hij werkt keihard kei iedere wedstrijd opnieuw. En de blonde... Spits van Herakles, Vincent Vermeij, brengt de thuisploeg dus op 1-0. En dat is mentaal natuurlijk ook een tik voor Willem II. Dat de laatste 10 minuten van dit duel echt wel heel aardig speelde. En die ongelofelijke kans natuurlijk liet liggen voor Okbetje. Herakles al een minuut of 20 ongeveer, niet echt gevaarlijk geweest. Maar nu ineens is daar dan toch die goal. Een individuele actie van die behendige Kuwas. Die al zoveel assists heeft gegeven. Dit is nummer 10. Dat is dan toch wel heel knap. En voor mij maakt hem gewoon af. Zoals een spits dat moet doen. Daar wordt hij op beoordeeld. En zo is het dus 1-0. En moet Willem 2 in de achtervolging voor Willem 2 een belangrijke wedstrijd hoor. Want ze zitten toch nog altijd in de problemen ondanks die 3-0 overwinning van afgelopen woensdag tegen VVV een overwinning zou vanavond heel goed uitkomen maar het zit er vooralsnog niet in. Rust in Almelo van Boekel heeft gefloten 1-0 voor Herakles de goal van Vincent Vermeij. Laten we even kijken wat er in het buitenland allemaal voor resultaten te boeken zijn. In de Premier League won Tottenham Hotspur met 1-0 van Arsenal. Een doelpunt van Harry Kane. Everton, Crystal Palace 3-1. Stoke City, Brighton en Hove Albion 1-1. Swansea City, Burnley 1-0. West Ham United, Watford 2-0. En om half zeven begonnen en het is rust bij Manchester City tegen Leicester City. En het is daar 1-1. Manchester City gaat met 69 uit 26 aan kop. Gevolgd door een United uit Manchester met 56 uit 26. Een verschil van 13 punten. De derde plaats is voor Tottenham 52 punten uit 27 duels. Dan in de Bundesliga. Bayern Leverkusen, Hertha BSC 0-2. Borussia Dortmund HSV 2-0. Eintracht Frankfurt Köln 4-2. Hannover Freiburg 2-1. Hoffenheim Mainz 4-2. En om half zeven begonnen... Daarnet was het net nog geen rust... maar de tussenstand bij Bayern München was... tegen Schalke 04 was 2 -1. Bayern gaat een kop met 53 uit 21, gevolgd door Leipzig 38 uit 22. En Borussia Dortmund heeft er 37 uit 22. Er waren twee wedstrijden in Spanje. Villarreal tegen Alaves eindigde in 1-2. En Malaga Atletico met rit 0-1. Barcelona gaat met 58 uit 22 aan kop, gevolgd door Atletico 52 uit 23. Valencia is derde, 40 uit 22. En vierde Real 39 uit 21. in de sky van Ellen Parsons Project. Nederland beleefde een geweldige eerste dag op de Spelen in Pyeongchang. De oogst eenmaal goud, tweemaal zilver en eenmaal brons. Het goud kwam onverwacht van Carlijn Achterreken... die op de drie kilometer Irene wust met achthonderdste van een seconde versloeg. En de afloop was Achterreken natuurlijk in extase. Ik zat bij mijn, bij mijn vader en zijn vriendin en, uh, en nou, die werden echt helemaal gek. En ik dacht, doe rustig, doe nou, rustig, we moeten nog zoveel ritten... En, uh, maar uh, dat het lukt, dat is echt uh, heel bijzonder. Ja, wat ik noemde in dat interview na jouw race het woord goud. En toen dacht ik achteraf van ja, dat is, ja weet je, dat misschien wel ook wel weer heel erg hooggegrepen. Want er komen nog zoveel goede namen. Dat moet ook door jou hoofd geschoten zijn. Ja, zeker. Ik, um, Sjoerd, mijn vriend, die zei, nee, het is goud, het is goud. Ik zeg, nou, ik zeg, er moeten nog zoveel goede. Dus Ze kan ook vijf worden. En moment dacht ik, oké, okay, ik ben al vijfde. En, maar daar kwam je niet voor. Nee, zeker niet. natuurlijk nee, niet. Uh, ik sta hier om, uh, om mee te noemen de prijzen. En uh, als ik, dat had ik ook gezegd. Ik was misschien geen topfavoriet, maar als ik gewoon mijn beste race rijd, dan kan ik gewoon meedoen met die meiden. En uh, ja, dat het dan genoeg is, is echt ja, super vet. Die race van Wust. Uh, nou, toen goorde uh, je vader ook uh, nog even het feestnummer erin. Hè, van, uh, die, die, die stond op, die goorde de vlag in de lucht. Die moest hem even tot kant opmanen volgens mij. Klopt. Ik zeg, doe rustig. Want uh, er moesten nog drie ritten volgens mij. En ook niet de minste. Dus uh, ik zeg doe nou, want weet je, ik kon ook nog van het podium af. Alleen ja, voor mij was het al gewoon zo goed dat, het, dat ik dit uh, heb laten zien. En uh, ja, dat het zo uitbetaalt, dat is echt uh, fantastisch. Wat, wat heb je daarna? Ja, want ja, je moet het podium op, een, het is een soort ceremonie. Maar wat gebeurt er allemaal met je? Ja, dat, Ik moest ook inderdaad nog een heel stuk van het podium... want ik zat bij mijn, bij mijn vader en ik moest nog heel stuk lopen. Dus ik ging met, uh, met een reporter ging ik rennen. En, ja, ik zeg, heb ik nou echt olympisch goud? Ben ik olympisch kampioen? Dat realiseerde ik me nog niet echt. En het is nog niet helemaal geland. Ik zweef een beetje, maar de, dat zal wel komen de komende dagen. Ondertussen de koning nog gezien? Ja, je had nog nooit ontmoet. En dan gelijk uh, uh, met Olympisch goud wel, uh, dat was wel even een beetje onwerkelijk. Calijn Achterreekte, Olympisch kampioen en dus geen derde gouden plak voor op de drie kilometer. Olympisch Zilver is voor veel sporters een droom, niet voor Voor mij was het een droom geweest als ik één treetje hoger had gestaan. En uh, ja, ik moet natuurlijk tevreden zijn en dat ben ik uiteindelijk ook. Ik heb uh, gewoon een goede race gereden, alleen het was net even een rondje te ver. Je, je moest er ook hard in knallen, hè? Wat heeft die tijd van de met jou gedaan? Ja, eigenlijk... Uh, ja, natuurlijk een supersnelle tijd, maar ik dacht niet, ik, ik schrok er niet van. Ik dacht zelf uh, dat ik 3,57 uh, de winnertijd zou moeten zijn. En ik denk dat ik goed op schema zat, alleen ja, de laatste ronde was zwaar. Uh, was ja, die achterhonderdste, ja. Heb je ze ergens laten liggen? De, de, op, op het oog niet, of wel? Nou ja, alles dan een laatste rechtstuk, maar ja... ja. Ik kan er nu niks meer aan doen. Ja, maar daar heb je alles eruit geperst, toch? Ja, ja. maar ja, ik ben gewoon een waardig klopt. En uh, tuurlijk wil ik graag goud winnen, maar dit is topsport. En uh, dat, dat hoort erbij. En vandaag was er iemand beter en dan uh, moet je er tevreden mee zijn. Ja, ik vind het wel heel knap hoe je, dat, hoe je dan toch uh, die knop omschakelt. Want tuurlijk ben jij, jij kwam je voor niks minder dan goud. Wat ben jij aan je reputatie verplicht? Ja. Uh, hoe moeilijk is het dan om op weg naar het podium... terwijl er om je heen feest gevierd wordt, om daarmee om te gaan? Uh... Ja, dat is natuurlijk niet het allermakkelijkste. Aan de andere kant moet je wel gewoon uh, ja, jezelf beseffen van... weet ja, weet je, het is de vierde spelen op rij. En je staat wel weer op het podium en het is je negende medaille. Dus uh, ja, wat dat betreft even schoppen onder je kont... en, uh, en toverlach de lach op je gezicht. Want het is wel... Ja, uiteindelijk moet je er tevreden mee zijn en moet je er trots op zijn. En natuurlijk, die 800ste, die doen wel een beetje pijn. En dat is topsport en dat hoort erbij. En uh, ja, klein was gewoon vandaag uh, de beste. Irene wust die dus genoegen moest nemen met zilver. Antoinette de Jonge, derde, brons dus, haar eerste Olympische medaille. Ze heeft er gemengde gevoelens bij. Het is, ja, je wil graag de race van je leven rijden, zeg maar. En als dat dan op dat moment net niet gaat, dan baal je daarvan. En dan denk je, hmm, de tijd is niet goed genoeg voor zilver en voor, voor goud... En dan sta je nog op, uh, op de derde plek en dan sta je op brons. En dan, ja, dan is dat toch gelukt, zeg maar. En daar ben ik toch wel heel erg blij mee. Had jij nou vooraf in gedachten van, ja misschien is er vandaag wel goud mogelijk? Ja, ik voelde me goed. Ik uh, reed in de training reed goed. Ik had uh, eigenlijk het gevoel wat ik eigenlijk moest hebben. Alleen, uh, ja, het kwam er niet uit vandaag. De interviews waren van Steven Dalebout. Een gevoel van net niet was er ook bij Shinky Knecht. De shortrekker pakt op de 1500 meter het zilver. Knecht moest er meerdere erkennen in een Koreaan, Lim-Jo-Jun. Ja, tuurlijk kom je om te winnen. En als je dan tweede wordt, dat is gewoon natuurlijk ontzettend zuur. Maar uh, ja, uiteindelijk, uh, uiteindelijk zal ik gewoon blij moeten zijn met mijn zilveren medaille. Want het is toch zilver? Ja, precies, het is toch zilver. En uh, ja, de, de racestacties uh, viel het allemaal net even wat anders dan dat ik had gepland. En uh, als je dan met 500 rond te gaan op kop komt, dat is, uh, is vroeg in de 1500 meter. En... Uh, ja, dan is het maar één ding uh, mogelijk. En dat is gewoon zo hard mogen schaatsen. En elke ronde een beetje harder proberen te gaan. En uh, ik deed goed. Maar uh, de Koreaan uh, had, een kleinere had iets meer versnelling dan mijn benen. En ik uh, ja, kwam er net uh, voorbij. Dat was ontzettend jammer. Ja, want je reed attent voorin. Dat was ook jouw tactiek, wel alert wezen? Nou ja, het is een race met negen man. Je weet dat het tempo in het begin uh, hoog gaat zijn. En uh, dat is waar ik ook op, uh, op bedacht was. Maar uh, ja, nou, uh, ik zou gewoon rustig blijven tot uh, zeker zes, zeven rondes te gaan. En uh, dat lukte goed. En op het moment dat ik dacht van uh, nu gaan we schuiven. Ik ga een plekje pakken en uh, dat soort dingen. Ja, toen uh, schoof ik ineens van uh, bijna vijf naar één. Uh, naar en uh, ja, dat was uh, niet helemaal gepland. En dan zit je op kop en dan is het nog 500 te gaan. En ja, dan heb je geen keuze. Dan moet je gewoon blijven gaan. Want dan heb je de spiedende ogen van de Koreanen achter je. Ja, dat sowieso ook, en, uh, maar van iedereen. En uh, als je dan nog weer een keer terugvalt en weer op moet zetten... Dat, dan is het gewoon niet tijd voor. Dus uh, ja, het liefst schuif je natuurlijk twee, drie plekjes op. zit je op twee en dan met drie rond te gaan ga je gewoon naar één. Maar ja, dat uh, was vandaag niet het geval. Uh, je klinkt heel nuchter en onderkoeld, maar het is gewoon zilver, Shinky. Het is gewoon zilver, maar we hebben nog drie medaillekansen, Dus uh, we blijven gewoon uh, rustig. Stap één. Stap één is gemaakt, ja. Shinky Knecht tegen Edwin Cornelissen. Teleurstelling was er bij de Nederlandse short vrouwen... want op de aflossing zijn ze uitgeschakeld in de halve finale. Susanne Schulting, Jorien Temors, Mors, Jare van Kerkhoff en Lara van Ruiven eindigden als derde. Van Ruijven verwoord de teleurstelling. Ik denk dat we eigenlijk heel goed reden, maar niet goed genoeg. Terwijl het er aanvankelijk Susanne Schulting zo veelbelovend uitzag... Dat, dat was het ook, Ze stonden we ook aan de start. En ik denk ook nog steeds dat wij een hele goede relay hebben gereden. Alleen we waren gewoon niet, uh, net niet goed genoeg. Ja. Uh, ik zag je net, ja emoties die zitten nog steeds diep. En dat heeft natuurlijk ook te maken met wat er eerder op de dag op die 500 meter is gebeurd. Dit is weer zo'n dag waarop het niet mag. Nee, absoluut niet. Die 500 meter heeft er helemaal niks mee te maken. Dit is gewoon... Uh... Ik, uh, je weet op zo'n relay gewoon 100% dat het uh, dat kan. En, uh, je bent, staat hier met z'n vijven, sta je hier aan de start... en je weet met z'n vijven gewoon dat we gewoon ontzettend goed zijn. En deze klap komt gewoon ontzettend hard aan... omdat dit wel echt een onderdeel was waar wij gewoon voor goud hadden kunnen gaan. En uh, ja en dat, uh, dat kan nu niet meer. We liggen eruit en dat is gewoon heel zuur. Jurien ja. Temors Mors staat hier ook. Ja, jij hebt er nooit een geheim van gemaakt. Het was jou allemaal te doen om die relay, hè? Ja, dat was het laatste slotstuk van uh, de short carrière... Ja, dus komt het voor jou dan toch maar aan op die individuele afstand? Nou, dat uh, weet ik nog niet. Ik moet eerst dit even verwerken. En Yara van Kerkhoff, jij ja, draait ook al jaren mee natuurlijk met die relayploeg. Uh, je verliest met z'n allen, maar hoe ga je vervolgens met zo'n klap om? Wat zeg je na afloop tegen elkaar of zeg je niks? Uh, nou, ik denk dat een aanraking in dit uh, geval uh, beter van pas komt. Dus ja, pak elkaar vast en probeer elkaar te troosten. Maar ja, dat neemt natuurlijk niet weg dat we niet in de finale staan. China en Italië werden 1 en 2 en plaatsen zich voor die finale. Op de 500 meter haalden Suzanne Schulting en Lara van Ruiven de kwartfinale niet. Jaren van Kerk wel? Ja, en er was nog meer teleurstelling. Voor snowboarder Nick van der Velde zitten de spelers er zonder in competitie te zijn geweest al op. Bij een vallende training bak je zijn bovenarm. Inmiddels is hij met succes geopereerd, maar de 17-jarige van der Velde zal nog wel even in het ziekenhuis moeten blijven. En dan terug naar het schaatsen. Sven Kramer heeft gunstig geloofd voor de Olympische 5 kilometer van morgen. De Olympische en wereldkampioen op deze afstand komt in de tiende rit uit tegen de sterke Duitse Patrick Beckert. Belangrijker is misschien nog wel dat zijn grote rivaal... Tetsjan Bloemen in de negende rit... tegen de Noorsfeer Loene Petersen al aan de beurt is. Kramer kan zich daardoor richten op de tijd... die de Nederlands-Canadees heeft neergezet. Bob de Vries start in de vierde rit... en Jan Blokhuizen in de achtste. De Nederlandse ploeg staat na de eerste wedstendag... op de Olympische Winterspelen van Pyeongchang tweede in het medailleklassement... met vier plakken. Eén gouden, twee zilveren en een bronzen. En niet eerder in de Olympische geschiedenis... haalde Oranje op één dag vier medailles. En wie is dan nummer één in de medaillestand Duitsland? Twee gouden plakken. Ja, gouden plak is er ook voor PSV, want uh, dat staat uh, als eerste. En uh, ja, wat Sparta dan heeft, weet ik niet. Uh, dat is heel weinig. Die hebben pas 14 punten tegen de 58 van PSV. Maar ja, je weet het nooit, hè... Een, uh, een ongeluk zit in een klein hoekje. Uh, en er kan van alles gebeuren. Het is voetbal. Heb je nog meer clichés, Arman, of er ook nog? Ik ga mijn uiterste best doen, maar uh, we hebben nog 90 minuten, Ronald. Komt vast goed. Ik weet er nog wel een paar te verzinnen. <lacht> <lacht> um, voorlopig uh, doe ik het even zonder clichés, want dat probeer ik. Als je er toch één weet te ontwaren, waarschuw me gelijk. Als je op die Sparta PSV op het kasteel... Dat is de wedstrijd op deze zaterdagavond. En dat is een mooie, het is een, uh, een klassieke, vind ik Sparta-PSV. Dat zijn twee ploegen die ontzettend vaak tegen elkaar hebben gespeeld. PSV won er ook ontzettend vaak van, dat moet je er dan bij wel zeggen. En het is ook een nummer 1 tegen de nummer 18 natuurlijk. Dus in dat opzicht zou het uh, volstrekt logisch zijn dat PSV hier eenvoudig wint. Maar uh, logisch en voetbal, dat is niet altijd hetzelfde. Is dat een cliché? Nou, misschien een klein beetje wel. We gaan uh, beginnen straks met een ongewijzig PSV dat uh, moeizaam won... ...van Excelsior, maar de ploeg wint bijna het hele zoen al moeizaam. Maar als je maar wint, dan krijg je uiteindelijk zoveel punten dat je kampioen wordt. En dat is waar PSV mee bezig is. 1-0 wedden tegen Excelsior van Ginkel is nog steeds niet fit. En daarom Mauro Junior, die die het zo goed doet de afgelopen week... ...op zijn plek op het middenveld. En voorin gewoon Lozano, De Jong en Bergwijn. Bij Sparta wel wat wijzigingen. Sparta verloor... Een vervelende nederlaag. Nou, niet dat zijn ze allemaal wel. Maar deze was wel extra zuur in de laatste minuten. Tegen Hef Naar Nadat Duarte ook nog eens een enorme kans onbenut liet in die wedstrijd in Galgenwaard. Van Morsel is daar terug. Hij speelt voor Duarte die op de bank zit vandaag. En uh, Bronjo is de vervanger van Bart Dat Betekent dat Sparta weer een uh, 4-3-3 opstelling gaat spelen. Met voorin Bronjo, Friday en Ahanach. Dik advocaat natuurlijk tegen zijn oude ploeg. Tegen PSV, dat onder leiding staat van Filip Cocu. Daar nou, zullen toch ook wel wat vriendelijker worden. Voorafgaand aan de wedstrijd gewisseld worden tussen beide twee heren. Het is een uitwedstrijd voor PSV. Dat betekent niet automatisch een overwinning. Zoals je ze wel eigenlijk invult als sint St. Stadion spelen. 22 zegers op rij. Maar ja, PSV Buitenhuis doet het eigenlijk ook goed na de winst. Toch? Ze hebben alles gewonnen na de winterstop. En uh, daar willen ze vandaag in Rotterdam mee doorgaan. Zodanig dus over een kwartier hier op Spangen Sparta PSV. Vetcup, tennis. Uh, twee vrouwen met mooie voornamen tegen elkaar. Venus en Rangsa uh, Marcella. Ja, eerste set en breekvoorsprong voor Venus-Williams. Ze lijkt met 4-1 in de eerste set. Ja, hoe gaat het dan? De wedstrijd moet nog een beetje loskomen. Uh, belangrijk gegeven wel, de service van Rus loopt niet. Ze heeft al een paar dubbel fouten geslagen. Zo verspeelde ze ook haar uh, opslag in de vierde game. En uh, ja, vaak is dat ook wel een teken van uh, ja, wat nerveusiteit... Een beetje haperen bij de service. Een beetje bang. Ja, je staat natuurlijk ook tegenover Venus Williams. En die heeft een verschrikkelijke harde klap bij de return. Dus ja, daar zit automatisch wat meer druk op die service. Maar die zal wel beter moeten. Want de eerste service in, minder dan 50 is eigenlijk slecht. Ja, het is nu 40-30. Gamepoint om tot 4-2 te komen. Dus ja, van achteruit als één keer de rally aan de gang is, is ze oké. Okay. Er wordt op een indoor hardcore de baan gespeeld. Nou, dat kan Rus ook prima. Ze dus is linkshandig. Uh, heeft een beetje spinnender slagen. Nou, kan misschien Venus Williams daarmee een beetje ontregelen. Maar wat dan wel weer opvalt bij Williams, wat hard ze slaat. En hoe diep tegen de lijnen. Alles zit daar 10, 15 centimeter van af. En dat is uh, ja, gewoon heel erg goed. Foutje hier bij Rus. Het wordt 40 gelijk. En ja, je ziet dat de druk groot is bij Aranska Rus. Ze staat dus al 4-1 achter. En ja, dan moet je aanhaken. Dan moet je je spel zien te vinden, want anders kan het wel eens een vluggetje gaan worden. Vierijn dus in de eerste set voor Venus Williams. De tweede helft bij het voetbal. Heracles, Willem II. Heracles kwam vlak voor rust op een belangrijke voorsprong. Richard? Ja, mooie goal van Vincent voor mij op aangeven van Kuwas. Nu is het Rienstra, de aanvoerder van Willem II. Speelde vier jaar hier op het kunstgras in Almelo... Als aanvoerder van Willem II nog niet echt drukken op het spel van de Tilburgers. Hoewel de laatste 20 minuten van de eerste helft waren niet onaardig. En juist in die fase, opslag van rust, slaat Heracles dan toe nu een ingooi. Diep op de helft inmiddels van Heracles is Willem II aanbeland. Maar Van Ooyen zit er goed tussen op het middenveld namens Heracles. Dan Cubas loopt zichzelf eigenlijk vast. Ze werkt zichzelf in de nesten en via Montero komt. Heracles dan nu opzetten. Over de middenlijn inmiddels Montero paast. Vermeij neemt aan met de borst. Probeert hem klaar te leggen voor Niemeijer. Maar Willem 2 pikt dan weer op. Dat gebeurt via Ockbetje. Diepe bal richting Kroeks. Wordt goed verdedigd door Baas. Die misschien al niet meer op het veld had moeten staan. Na die uh, charge. Onbezuiste tackle op Kroeks. Nu een goede opening naar de rechterkant. Daar staat Van den Berg. Hé, hey, dat doet hij toch handig. Mannen uitspelen. Twintig jaar pas voor het eerst in de basis bij Heracles. Viel twee keer in tot nu toe. Dit seizoen, maar het waren slechts 27 minuten in uh, totaal. Prupper nu met een balletje breed naar... Uh... Baas De linksback dus. En dan Montero Speler met heel veel power. Ook veel agressie aan de bal. Is bij heel veel betrokken. Maar is tegelijkertijd ook iemand die heel veel felwerk opknapt. Ook nu weer zit hij er goed tussen bij Heracles op het middenveld. Nu is de balverlies via Baas. En kan Willem 2 overnemen. Dat gebeurt via Rienstra. En aan de rechterkant is het dan ook ok Betje. Geeft hem terug aan Rienstra. Die inmiddels diep is gegaan. gebied in. Lage voorzet bij de eerste paal. Daar stond Sol. Maar dat wordt verdedigd door Heracles goed. Door Wuitens en zo. Zitten er inmiddels alweer vier minuten op in de tweede helft. En staat de thuisploeg dus voor met 1-0. Hebben Van Schip en Lodewegens nog een list bedacht voor de tweede helft, Andy? Nou, misschien wel bedacht, maar ik weet <laughs> nog niet welke. Want ik, ik zie nog weinig verschil met de eerste helft. Uh, ja... Iets rustiger spelend FC Utrecht. Laat Pexwolle komen. Nu heeft Marcellus de bal. Staat 2-0 voor de thuisploeg... voor FC Utrecht. Dus tegen Pexwolle. En nu Ezi Boy Die de bal weer even terug speelt op Sentler. Sentler die een hele matige eerste helft speelt. Ik vroeg al aan mensen bij Wolle. Dat geld van Manchester City is toch wel binnen, hoop ik. Eh, dat blijkt wel het geval te zijn. Als Mokter de bal naar voren speelt. Probeert eh, Namni te bereiken. Lukt niet. En de bal gaat helemaal terug naar Jensen. Maar die mag de bal niet in zijn handen pakken. En schiet de bal dan de lucht in. Wordt mooi opgevangen door Ryan. Thomas speelt hem even naar Younes Mokhtar. Younes Mokhtar terug naar achter, naar Rick Dekker. Rick Dekker naar Sentler. En Sentler kan het spel verplaatsen als hij dat had gewild naar de rechterkant. Maar doet dat niet, want hij speelt de bal terug op Dirk Marcellus. Marcellus terug op Sentler. Die gaat op avontuur. Krijgt een klein tikje, maar het balbezit blijft voor Pexvollen. Ja, voor de wedstrijd zou het wel heel prettig zijn als Paxvolle snel een doelpunt maakt. Als Ayoub nu eventjes Namdi onderuit tikt. En het spel verder gaat, omdat nog altijd Pexvollen in balbezit is. Uh, nu weer met Sandler. Op uh, zeg maar een meter of vijf van de middellijn uh, draait hij en geeft hem mee aan Ryan Thomas, de Nieuw-Zeelander. Terug naar Sandler, Sandler kijkt, maar het, is, het gaat geen meter vooruit. Ja, nu dan naar Namdi, halverwege de helft van FC Utrecht, waar wordt goed opgevangen door Ayoub. Oh, mooie beweging, zeg, van uh, Labiat, krijgt hem terug van Ayoub en kan dan gaan lopen. Wordt uh, achtervolgd door Dekker en mooi balletje breed en dan moet uh, Ajoep hem afmaken. doet dat niet, omdat daar een enorme uh, ingreep is, een uitstekende ingreep van Ryan Thomas, die ...voor dat hij niet kan uithalen, Ajoep. Het was wel een prachtige aanval opgezet door Ayoub zelf samen met Labiat. Hij kreeg hem terug van Labiat, Ajoep, maar kon net niet uithalen. Maar Utrecht dus nog altijd sterker dan Pax Zwolle. Nu ook weer in de aanval met Lewin. Lewin naar Kerk, een van de twee doelpuntenmakers bij FC Utrecht. Draait en kapt en loopt nog steeds met de bal. Probeert hem dan in de voeten van de streek te spelen. Dat lukt niet en dan kan er gecounterd gaan worden door Pax Zwolle. Maar het staat ook na 54 minuten nog altijd 2-0 voor FC Utrecht. Cup tennis, Marcella Mesker, Venus Williams tegen Aranjaro. Het was 4-1. Ja. Nou, die eerste set is een vluggertje geworden, hoor. 26 minuten, 6-1 voor Venus Williams. De eerste drie, vier games die gingen nog redelijk gelijk op. Nou, toen viel die break in de vierde game. 3-1 werd het voor uh, Venus Williams. Ja, en daarna ging het uh, eigenlijk uh, bergafwaarts bij Aranska Rus. En met name omdat die service niet loopt. Ja, in uh, de tweede breakgame naar uh, 5-1 sloeg ze weer twee dubbele fouten. Nou ja, set daar tegenover de drie aces van Venus Williams. Een dubbele fouten van Rus in die hele eerste set. En als ik nu haar gezicht bekijken Ja, dat staat op onweer. Ja, wat moet er gebeuren? Paul Haarhuis praat op haar in. Wel grappig trouwens het verschil. Want Haarhuis is natuurlijk ook Davis Cup captain. We hebben hem net vorige week aan het werk gezien... met de jongens in Frankrijk. En ja, dat was een close match die Nederland verloor. Maar veel rustiger Haarhuis... Natuurlijk met een ervaren speler als Robin Hazen zegt hij ook niet zoveel. Maar hier is, is hij aan het inpraten op Aranska Rus. Ja, er moet wat gebeuren. En dit team, Aranska Rus en Richel Hogenkamp... natuurlijk ook niet in de sterkste opstelling. Want, heb ik nog helemaal niet verteld, Kiki Bertens speelt niet mee. Ja, die koos ervoor om toch dit keer eens de eigen schema aan te houden. En voor zichzelf te kiezen. En niet naar een verre uitwedstrijd in Amerika, in Asheville, in North Carolina te spelen. Dus ja, dan is ons... Onze... Kopvrouwen weg En dan wordt het wel heel moeilijk. Ranska Rus dus nog niet in vorm in deze partij. In deze eerste wedstrijd in de Fed ontmoeting tussen Amerika en Nederland. 6-1 voor Venus Williams. Rus begint nu met serveren in Z2. En waarom is Bertes er niet bij? De eigen schema. Maar is het ook omdat Amerika de tegenstander is? Nee, nee, dat heeft in principe niks met uh, de tegenstander te maken. Je zou juist denken, goh, Serena en Venus spelen. Dan kan je je echt uh, in de kijker spelen. Want uh, misschien zelfs als ze dat geweten had, dat ze nu denkt van god jammer, had ik toch best wel willen proberen. Dan had ik misschien wel kansen gemaakt tegen een 37e Venus of tegen Serena die ja, haar eerste wedstrijd speelt na haar uh, ja, bevalling. Dan is nog gewoon haar de vraag. Maar nee, ze koos echt uh, na een heel druk schema in januari in Australië, in uh, Nieuw-Zeeland om gewoon nu even wat rust te pakken was trouwens ook ziek in Sint-Petersburg moest daar in de eerste ronde opgeven uh, dus die heeft nu eventjes uh, rust en dan komen er weer grote toernooien in het uh, Midden-Oosten aan en uh, ja daar zullen we Bertens weer gaan zien. Met lente in de herfst. Uh, Sparta PSV, Armel of Zoglu. Dit is meer winter in de winter op het uh, kasteel in Rotterdam. Maar het is koud. We zijn een halve minuut je. onderweg bij uh, Sparta PSV. Het is 0-0 en Sparta heeft de bal met Bronjo aan de rechterkant van het veld. Bal terug naar Sanusi Hij de opening gevonden bij Sofian Ahanach aan de linkerkant. Maar die kan de bal niet goed controleren op de borst. Dus de overname van PSV. Dat hier uh, natuurlijk die geweldige reeks wil voortzetten van na de winterstop. Nog geen punt verloren. Alle zes wedstrijden. De laatste zes wedstrijden sowieso gewonnen, dus ook de laatste voor de winter. Ze zijn goed bezig en zijn hard op weg naar de landstitel als ze deze reeks op deze manier vervolg kunnen geven. PSV probeert het nu over de rechterkant met Arias. Maar die levert in bij Chabot, die opent aan de rechterkant van het veld bij Bronjo. Bronjo zoekt brunet op. Geeft dan de voorzet richting Aanacht Het is meer in opening. Een crossbal van rechts naar links. Aanacht neemt hem nu wel goed aan. Maar staat redelijk ver buiten het 16 meter. Hij krijgt een herkansing? Want krijgt de bal terug nu. Van Mikel Nelom aan de linkerkant. Lukt het opnieuw niet om die bal in het 16 metergebied van PSV te krijgen. Sterker nog, PSV mag nu weer de bal in het spel brengen. Want Jeroen Zoet mag een doeltrap nemen. PSV dat dus tegen Excelsior speelde midweeks won. Met 1-0, moeizame wedstrijd waarbij Excelsior in de tweede helft ook nog wel mogelijkheden kreeg. Cocu was erg ontevreden over het spel van PSV in die tweede helft. Maar ze wonnen wel met 1-0 en Sparta verloren ook midweeks met 1-0 op bezoek bij FC Utrecht. Jeroen Zoet nu met die doeltrap. Daar wacht hij even mee, vrij langs. Kasteel is uitverkocht overigens. Weinig lege stoeltjes te zien. Misschien een paar seizoenkaarten houden die niet op zijn opkomen dagen. Maar het is toch een heerlijke voetbalsfeer vanavond in Rotterdam-West. Hens is dit van Jorrit Hendricks, Bas Nijhuis... Die is de scheidsrechter, lijkt even te twijfelen, maar geeft toch geen vrije trap. Sparta kan door met Bronjo en uh, Friday, die aan de rechterkant gezocht wordt. Niet wordt gevonden, en dat komt doordat Easyman de bal nog van richting verandert en hem over de achterlijn tikt, betekent eerst de hoekschop van de wedstrijd. Maar er zijn eerst zorgen bij PSV voor uh, Luc de Jong, die uh, onterecht verkeerd is terechtgekomen en nu uh, even wordt behandeld aan de rug. Dat zal even duren het zou ook zijn ribbenkast kunnen zijn. Hij heeft er nou gewoon echt wel last na een duwel in de lucht. Komt hij uh, niet helemaal goed terecht en heeft hij pijn. Na drie minuten blessurebehandeling bij Luc de Jong. 0-0 stand bij Sparta PSV in de thuisgroep. Mag zo dadelijk als de Jong weer eens opgelapt een hoekschop nemen. Utrecht, Pex Wolle, Andy. Ja, nog weinig uh, verbetering voor Pax Wolle. Dat moet straks gaan komen. Maar eerst een hoekschop voor FC Utrecht. Oeh, dat is een uh, bal die helemaal wegbaait. Uh, het moet gaan komen van Pax Wolle van Quincy Wenig. Hij is terug op het oude nest. En hij gaat zo dadelijk invallen bij Pax Wolle als de bal bij de keeper van FC Utrecht is. Want ik zit naar Utrecht tegen Pek Zwolle te kijken. 2-0, de tussenstand in het voordeel van de thuisploeg. Die helemaal niet zo groot speelt. Met name achterin toch wel wat steken laat vallen. Maar Pek Zwolle kan daar niet van profiteren. Nu Ajoep, die de bal even heel rustig terugspeelt op Van der Marel En Van der Marel die tot nu toe een prettige 200ste wedstrijd heeft. Want zijn ploeg staat voor met 2-0. Als de bal naar Kerk gaat, Kerk, Ajoep. Ajoep, Kerk, Ajoep. Uh, weer teruggekregen de bal. Speelt hem dan breed op uh, leeuw Zonder dat er ook maar iemand... Van Pexwolle in de buurt is om het de Utrechters moeilijk te maken. Is het weer Lewin die de bal paast in de diepte, maar is niet goed. Wordt door Frère opgevangen en overgenomen door Namli, die de bal de diepte in speelt. Dat is een aardige bal op Moktar, maar Moktar kan er niet bij. Maakt het wel Lewin dermate moeilijk dat hij de bal over de zijlijn speelt. En dan gaan we de wissel krijgen aan de kant van Pexwolle. John van Schip met zijn eerste wissel eruit gaat. Wouter Marines, de eh, zeg maar spits die amper in het spel is voorgekomen, heeft één ...keer van zich doen spreken. En dat was in negatieve zin toen hij een uh, veel te zware overtreding maakte... ...waar hij de gele kaart voor kreeg. En Quincy Menig is erin gekomen. We hebben dus Quincy Menig en Kingsley Eheziboué weer in één team. En dat is leuk. Maar niet voor Peck Zwolle nog... ...want het staat nog altijd 2-0 voor FC Utrecht na 63 minuten spelen. En voor Willem II is het ook niet leuk... ...want dat staat achteren tegen Heracles Richard. Ja, dat is inderdaad het geval nog altijd na een uurtje. En Willem II zal wat moeten doen. Afgelopen woensdag goed natuurlijk. 3-0 overwinning thuis tegen VVV Venlo. En zojuist was het dan wel dicht bij de gelijkmaker. Met een schot van Kroeks. Tegen Draats ingeschoten. Maar de rechtervoet bracht redding van Castro. Even daarvoor ook een mogelijkheid voor Ockbetje. Maar goed verdedigd door Baas. Die er op het laatste moment uh, tussen kwam. Herakles heeft het wel lastig hoor. In de tweede helft. Ik vind ze niet echt goed spelen. En af en toe dringt Willem 2 uh, aan. Herakles dat uh, meestal thuis toch wel uh, weet te winnen. En ook uh, nu natuurlijk nog altijd aan de goede kant van de score zit. En nu aan de rechterkant Kuwas uh, Arman. Het is 1-0 voor Sparta tegen PSV. Dat is nog eens een begin. Kenny Toek is de doelpunt te maken. Na fase van druk bij Sparta. Want de de eerste hoekslop, waar ik het net over had, die werd nog bijna in eigen doel gekopt door Hendricks. Die gaf een nieuwe hoekslop weg en die gaat er wel in. En zo is het na 5 minuten 1-0 voor Sparta. aan bekeken balletje van Dougal. Want hij kopt hem heel sterk daar in de verre hoek. Buiten bereik van Zoet. Als die hoekslop eerst nog lijkt te worden verdedigd door PSV. Maar ze krijgen die bal niet weg en dan kan hij opnieuw worden ingebracht. En dan krijgt Dougal wel zijn hoofd achter de bal. En die kopt hem echt goed binnen. Hoor. Zoek die kan er eigenlijk alleen maar naar kijken. En de bal vervolgens aan uit het net. Prima gestuurd met zijn hoofd door Kenny Dougal naar de verre hoek. En PSV moet aan de bak in het carnavalsweekend. En zij kunnen dus tegen een 1-0 achterstand aankijken. Nog, dat moeten ze. En ze moeten nu de achtervolging inzetten. Zes minuten hier dus gespeeld. 1-0 voor Sparta. En wij gaan weer terug naar jou, Richard. 1-0 voorsprong, Herakles. Ook uh, voor Willem II. Is het uh, carnaval natuurlijk in Tilburg? Dat is uh, vanavond er allemaal losgebarsten. En ook zij uh, zouden graag, natuurlijk, een overwinning willen meenemen naar het uh, diepe zuiden. Om uh, dat feestje wat uh, uitbundiger uh, te gaan vieren. Want ook de spelers, heb ik begrepen, gaan zich uh, vanaf morgen, hebben ze dus in ieder geval eventjes vrij, in dat uh, feestgedruis mengen. Nu heeft uh, Willem II de bal aan de rechterkant met Heerkens. Goede bal richting Kroeks, maar toch net iets uh, te hard. Ploft dan niet in het strafsopgebied bij Castro. We zitten middels in minuut 63. En uh, Heracles is eigenlijk in de tweede helft nog niet uh, gevaarlijk geweest. Heel geleidelijk is de ploeg van John Stegeman... de afgelopen weken toch wat naar beneden gezakt. En dus zou een driepunter vanavond in uh, het eigen stadion heel goed uitkomen. De laatste thuiswedstrijd zat ik ook op deze stoel. We werd het 1-1 tegen Ado Den Haag speelde Heracles in de tweede helft. Uitstekend, maar in de eerste helft heel belabberd. Nu komt er een wissel. John Stegeman ziet ook dat het... Uh, niet echt goed loopt bij de thuisploeg. En het is Niemeijer, de topscorer die er wordt afgehaald. Acht goals heeft hij gemaakt tot nu toe. Onzichtbaar inderdaad in deze wedstrijd tot nu toe. En dan even kijken wie erbij komt. Dat is Mohamed Osman, ex-Vitesse in de winterstop. Gehaald door Herakles. Hij komt nu op het middenveld. Erbij voor Heracles en Willem II heeft de bal met Rienstra. Zoals wel veel vaker in de tweede helft Willem II dat op de helft van Heracles is te vinden. Maar ook net als de thuisploeg eigenlijk vaak wat onnauwkeurig is. En daardoor zijn er niet zo gek veel kansen. Die van Kroeks zojuist was eigenlijk de beste nog tot nu toe in de tweede helft. 64 minuten inmiddels gespeeld in Almelo. 1-0 voor de thuisploeg. Sparta PSV, verrassende tussenstand, Arman... Ook hier 1-0 voor de thuisploeg. Maar dat is inderdaad een hele verrassende tussenstand. Want de thuisploeg is de nummer 18 van de divisie, De hekkensluiter dus. En PSV is de koploper de nummer 1. Kenny Dougal, de man van de goal. Het is zijn eerste doelpunt van het seizoen. En wat een moment om die dan te maken. <tie> Tegen de koploper in eigen huis. Je kan mindere goals maken. Ingooi nu voor Sparta aan de rechterkant. Sparta dat goed is begonnen aan de wedstrijd dus. En die twee hoekschoppen, ja, daar hebben ze die goal aan te danken. Luc de Jong, die is inmiddels weer terug binnen de lijn. Heeft echt moeite met de ademhaling. Maar het lijkt wel wat beter te gaan met de Jong. Lammers loopt inmiddels al warm. Sam Lammers, die erin zou kunnen komen als de Jong echt niet verder kan. Maar Luc de Jong gaat het toch nog proberen. En ja, ze zullen een spits nodig hebben PSV. Want ze kijken dus tegen een achterstand aan. Een 1-0 achterstand wel heel vroeg. Die goal natuurlijk gemaakt betekent dat PSV tijd zat heeft om de achtervolging in te zetten met Hendricks. Die in de as van het veld de opening zoekt bij Arias aan de rechterkant. De paas is niet goed. En dus de overname van Sparta met Paco van Moorsel. Die weer terug is in het elftal. Maar die levert zelf ook weer in bij Bart Ramselaar. Geen van Ginkel dus bij PSV. Die is nog te geblesseerd. En daarom Mauro op het middenveld bij de koploper van Nederland. Als PSV achterin de bal heeft met Izimat, Die speelt de bal in op Lozano. Die krijgt te maken met Dougal. Goed gestoord. En daardoor ook de overname bij Sparta. Via Bronjo gaat de bal aanvoeren. Sanussi. Dan naar Mikel Nelon. 10 minuten gespeeld bijna. 1-0 voor Sparta. Dat uh, weinig wedstrijden wint. Onder leiding van advocaat slechts eentje. Dat was thuis de vorige wedstrijd die ze thuis speelden tegen Willem II. Ze verloren 9 van hun laatste 10 wedstrijden. PSV won hun laatste van laatste zes wedstrijden in de Eredivisie. divisie. wel was zien dat PSV de ploeg in vorm is. En Sparta absoluut niet. Maar dat maakt allemaal niet zoveel meer uit als de wedstrijd eenmaal is begonnen. En Sparta nu gewoon met 1-0 voor staat. Weer Sparta aan de rechterkant met Loris Bronjo op de eigen helft nog glijdt wat weg. Maar weet de bal nog wel in de ploeg te houden en hem terug te spelen op die Duitse doelman. Jannik Hoet. Die nog weinig te doen heeft gehad eigenlijk. één kopballetje gezien van Luc de Jong. Die ging op het dak van het doel. En verder was het dus die kans voor Sparta voor Dugo. En die belandde in het doel. Daardoor na 10 minuten die tussenstand hier in het kasteel in Rotterdam. 1-0 voor Sparta tegen PSV. Als het nog spannend wil worden in Utrecht moet het snel gebeuren denk ik. Nou, ik denk niet dat het nog spannend wordt. Oh, bijna de 3-0, want dat is Ajoep. En dan wordt die bal zo maar ingeleverd. Klieg tegen Boer aan en de rebound gaat er niet in, want het is buitenspel. Nou, nou, nou, daar krijgt FC Utrecht even een paar mogelijkheden en kansen op 3-0. Uh, staat 2-0. En uh, Ronald, ik vrees de eerst dat deze wedstrijd geen spanning meer krijgt, want Utrecht is dermate veel sterker. En uh, aan de andere kant, Pex Zwolle heeft zo weinig fantasie om een leuke aanval op te bouwen, uh, dat dat uh, echt uh, er niet in zit. Of er moet iets heel vreemds gaan gebeuren in de laatste 20 minuten van deze wedstrijd. En laten we niet vergeten, FC Utrecht thuis, ijzersterk, maar één keer verloren thuis. Dat was wel een flinke. 1-7 tegen PSV. Maar goed, of je nou met 1-2 of 1-7 verliest, dat maakt niet uit. Het is maar één nederlaag in dit seizoen tot nu toe thuis voor FC Utrecht. En FC Utrecht is een beetje op stoom aan het komen. Na uh, de verhuizing van Ten Hag naar Amsterdam. En het uh, hoofdcoach maken van Jean-Paul de Jong. Uh, eerst een aantal gelijke spelen. Onder andere tegen AZ, tegen Ajax, tegen Feyenoord en tegen Excelsior. En dan de overwinning. 1-0 op Sparta. En nu een goede uh, en dik verdiende 2-0 voorsprong tegen Pek Zwolle. gaat nu in de avond met de vrije trap. Bal voor het doel. Sendler. Oh, hij, uh, nou, hij raakt de bal gewoon niet lekker. Anders had hij die uh, erin kunnen gaan. En het schot daarna van Namli is een stuk beter. Maar wordt overgetikt door Jensen. En zo komt eindelijk Pex Volle. Hey, de scheidsrechter geeft geen corner. Nou, dit was een duidelijke corner. Goed, 2-0 voor FC Utrecht. Venus Williams, langs de Rus heeft de Nederlandse in de tweede set meer kans. Marcella. Nou, het is uh, net begonnen. 2-1 uh, Williams, weer een break voorsprong. Maar goed, dat stond ze bij 1-0 ook. Dus we hebben drie breaks op rij gehad. Uh, het is echt geen goede wedstrijd hoor. Ook van Venus Williams niet. Haar duizendste profwedstrijd dus. Ik hoorde zo even Andy roepen over Van der Marol dat hij uh, zijn 200ste voetbalwedstrijd speelde. <laughs> ik denk, nou, Venus uh, op duizend. Ik weet niet wie het record heeft bij voetballers. Misschien iets uh, om op te zoeken voor uh, iemand. Maar uh, ik vond het al even aardig om, om dat te noemen. Maar ja, Venus Williams ook 37. Jaar, hè? Hoeveel uh, jaren speelt ze al niet mee aan de top? En ze kan het zich gewoon permitteren om veel fouten te maken. Eerste set maakte ze 12 fouten en maar zes winnende punten. Daar heb je toch een zes uh, echt direct gescoorde punten Dan heb je een negatief saldo. En uh, ja, Rus, 10, 10 fouten onnodig. Twee uh, winnende slagen maar. Dus ja, het is ook een negatief saldo. Dus kortom, het is nog niet een hele beste wedstrijd. Maar ja, de toeschouwers die vinden het daar prima in Asheville. Want Amerika staat voor met 6-1 en 2-1 en ja het lijkt er niet op dat Aranska Rus Venus in de problemen kan brengen. Service loopt niet, ze heeft in de vorige game ook alweer breakpoint 5 en 6 geslagen. Het gaat dus niet goed met Nederland. Tot zo. NTO okay. Radio 1. Apothekers mogen geneesmiddelen maken. Maar ze moeten zich wel aan strenge regels houden. Het is toch de patiënt. En dat kan zomaar je broertje, je zusje of je kind zijn... die het moet gebruiken, of je oma. Er zijn geneesmiddelenmakers die niet aan de eisen voldoen. Ik schrik daarvan, ja. Dus het is inderdaad geen goede ontwikkeling. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd... vindt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Je kan het wel altijd afschrijven. Nee, je bent de apotheker, je bent verantwoordelijk. Morgenavond om 7 uur in Reporter Radio... een onvoldoende voor geneesmiddelenmakers. Op NPO Radio 1.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 Ze zeggen, je bent zo oud als je je voelt. Dat geldt ook voor je gehoor. Dankzij Beter Horen is mijn hoorfitheid er behoorlijk op vooruit gegaan. Ontdek hoe fit jouw gehoor is tijdens de Hoorfitheid-weken. Doe nu de check op beterhoren.nl Bij Peugeot Professional doen we er alles aan om uw bedrijf in beweging te houden. Met bijvoorbeeld de Peugeot Partner. Dat is een bedrijfsauto die alles in zich heeft om uw werk gemakkelijker te maken. Zo is hij zeer compact, maar biedt hij wel ruimte aan 2-Euro pallets. U rijdt de Peugeot Partner al voor 179 euro per maand met Peugeot Financial Lease. Kijk op peugeotprofessional.nl NTO Radio 1.